Ik weet niet wat er met me nacht nou is. Ik zit helemaal verstopt met werk. Het blokkeert me gewoon. Er schiet me niks meer te binnen. Misschien kun je maar één keer in je leven een echte ontdekking doen. Zou het misschien kunnen liggen aan die doorwaakte nachten met je nieuwe vriendje? Helga, dat doet het niet. Nou, dat meen ik wel, Onno. Omdat... Jij komt pas thuis als ik naar het instituut ga. Je hebt geen idee hoe je veranderd bent de laatste tijd. Je bent met je gedachten meer bij hem dan bij je werk. Ben je soms jaloers? Ik gewoon dat het goed met je gaat. Helga, luister. Wat er tussen mij en Max is, dat kan nooit tussen jou en mij zijn. En wat er tussen jou en mij is, dat kan nooit tussen Max en mij zijn. Daar hoef ik verder geen woord aan veel te maken. Onho, kijk uit. Waarvoor moet ik een heel stroom uitkijken? Dat weet ik niet. Nou, beroemde vrouwelijke intuïtie... Nou, kom liever hier en troost mij een beetje, als je wilt. Toe? Of... <güls> Natuurlijk wil ik dat. Ja. Oké. Okay. Hé, hey, Is het... Ik hoor Max. Ollo. Nee, niet weer. Hè? Wanneer werkt hij eigenlijk? Max! Hé, hey, Max. Uh, Helga is net hier. Kom binnen. Nee, liever niet, het is zo'n mooi weer. Oh, Olle... mevrouw Hartman... Mag Onno alsjeblieft buiten komen spelen? Onno en Helga keken elkaar aan. De catastrofe. Ze wisten allebei dat dit het einde was. Dat Max in al zijn onschuld het hart van hun verhouding had blootgelegd.